Bureau Jeugdzaken of de Lotgevallen van Martine Land. Een hoorspelserie van James Lee, vertaling Ria Lee Lohage. Regie ad leuke. Tiende deel. Ik heb gezegd dat je uit moest stappen. Wacht jij maar in de auto, daar ben je goed in. Want jij hier, dacht je niet dat de recherche het verder kon afhandelen? Er is tenminste één minderjarige bij betrokken. Die heb ik gezien en u niet, dus valt het ook onder mijn bureau. Nou, als je er tijd aan wil verspillen, ga je gang. Maar loop er niet voor de voeten. Nou, waar is het? Hier, nummer 42. <tus> is boven. Buurt. Ik ken deze buurt. Geen enkele lamzak die je baantje hebt in deze hele straat. Moet je dat zien? Nergens een naambordje. Hier woont niemand. Tja, de bewoners bestaan niet. Wij wonen hier. Ja, met je achteruitkeringen. uitkeringen. Ja, Ga uw gang, mevrouw. is boven aan dus de trap. Ja, met liggen kom je nergens. Met mij niet in ieder geval. Nee, gaat u maar eerst. Eens kijken of we het tot boven halen, voordat het, het instort. Zo. Hier is het. Nee. nee. Nee, nee, nee, kloppen. Kloppen? Eerst kloppen. Zeg maar dat u de sleutel kwijt bent. Kork uh, kan toch nog niet thuis zijn, als hij moest lopen? Moet ik iets soms meenemen naar het bureau om te praten? Achteruit nou, in godsnaam. Nou, oh, niemand thuis. Goed. Doe maar rustig open en ga langzaam naar binnen. Ik kom er achteraan. Waar is dat nou allemaal voor nodig? Ga jij nou maar naar huis, of hou anders op het gezeur. We hebben hier geen wapens of zo. Doe open en ga naar binnen zoals ik gezegd heb. Toen nou. al. Ja, ziet u wel? Is niemand thuis. Wat is dat? Hier uh, slaap ik. En hij, Cor, die slaapt hier. En waar is de achteruitgang? Achteruitgang, die is er niet. Onzin. In deze buurt heb iedere schuur tent en dozen achteruitgang. Ja, alleen van buitenaf. Achter staat een schuurtje voor fietsen en zo. En brommers. Brommers heeft helemaal geen brommer. Welke zij? Heb ik naar zij gevraagd. Wie bedoel je, zij? Mijn dochter. Want die dochter van je hier ook? Hoe noem je dat? U kunt uw pistool nou wel wegbergen. Werd je iets gevraagd, madame? Je hoeft je nou niet in mijn zaken te Nou, teken. zwaait u er dan niet mee in mijn gezicht. En laat het dan nou verder maar aan de recherche over. Ga maar op je eigen winkeltje passen. Als ik minderjarigen tegenkom, dan zal ik ze morgenochtend op je bureau serveren. Lekker doorgebakken. En ga jij maar zitten. We wachten wel tot je kindertjes thuiskomen. Ze woont hier niet. Wie? Mijn dochter, Tien. Waar woont ze dan nou wel? Nou, eh... Uh... Ja, ze, ze is niet verhuisd. Ja. Ben jij er nou nog? Zijn hier dan nog tieners die ik over het hoofd heb gezien? Ga nou maar! Sorry Rijn, ik denk dat ik er veel thee in heb gedaan. Nee hoor, lekker. Het helpt. Ja, misschien heeft het te lang staan te trekken. Ja, het geeft niet. Zeg, als we weggaan moeten we wat brood en zo kopen. En wil je echt weg en ergens anders gaan kamperen? Zodra het donker is. De trein komt vannacht of morgennacht. Als ik moest wedden, dan zou ik morgen zeggen. Ja? Net iets voor hen om het op Aurea's avond te doen. Ja. Maak je geen zorgen over Katrien? Zorgen? Ja? Nee. Nee, dat is een extra reden om hier te verhuizen. Zou hier toch zeker ook niet weer terugkomen? Ze zal wel naar de plek komen zodra ze kan. Wanneer zou dat zijn? Gauw genoeg. Ze sluit haar echt niet op. Ze zullen redelijk met haar gaan praten en dan geven ze het op en dan laten ze haar met rust. Dan komt ze weer terug en zal ze ervoor zorgen dat niemand haar volgt. Zo zal het zijn, ja, maar... Goed. Zullen we dan maar het pakken beginnen? Je slaapzakken en wat nog meer? Zo min mogelijk. Neem jij de zakken maar mee naar beneden en doe de achterbak open. Ik breng het spul wel. Kom op, we zullen ons beter voelen als we in beweging zijn. Is het nou donker genoeg? Volgens mij wel. Ja? Heb je een of andere muts? Zelfs laat de mij op toen ze wegging. Nee, ik heb nooit een muts op. Later maar. Ik niet in winkel om zomaar iets te doen, maar soms wordt je stemming er beter van. En ik kan zien dat jij dat nodig hebt. Er is niks aan de hand met mijn stemming. Nou ja, dan om die scène van gisteravond te vergeten. Katrien, hij meende het niet. Hij begreep alleen niet hoe je, hoe je zo vervreemd kon raken. Dat, dat zei hij tegen me. Geen van jullie beiden heeft er een idee van hoe het is... om op die manier te worden opgejaagd en gevangen door de politie op straat. En, en dan te worden overhandigd aan die kerels van het detectivebureau. Doe nou. Dat willen we nou allemaal proberen te vergeten. Hm? En je, je bent al je kleren kwijt, die je had meegenomen. Allemaal verdwenen. Je, je moet toch iets hebben om te dragen? Koop er maar zo'n zo waterdichte overhoofdroom als je toch iets kopen wilt. Een regenjas. Nee, nee... Je, Net zoiets als monteurs dragen, maar dan waterdicht. Van die, van die stevige stof, geen plastic. Zo. Is dat nou in? Nou, ik, ik ben echt niet meer op de hoogte. Nou, geef mij het geld, maar dan zoek er zelf wel eentje uit. Als je me tenminste vertrouwt. Mm, natuurlijk vertrouwt je schat. Maar ik vind het veel gezelliger om, om, om samen te gaan. En uh, nieuwe schoenen? Hm? Je hebt helemaal geen Sinterklaas gehad dat jaar. Wie is die politievrouw waar je tegen Henk over had vanmorgen? Heb je ons afgeluisterd? Ik was in de kamer de krant aan het lezen. Als mensen ruzie hebben, dan luister je vanzelf. Ach nee, we hadden helemaal geen ruzie. Uh, Henk houdt er niet van dat, dat ik of jij ook maar iets met de politie te maken hebben. Gewoon uit principe. En deze, hoe heet ze zo, is op een zinnige manier met mij willen praten... ...en me tot kalm te brengen. Zit het zo? Ach, liefje, waar ben je toch gespannen? Uh, mevrouw Land is echt een hele aardige vrouw. Helemaal niet politie Heel aantrekkelijk, weet je. Sterke persoonlijkheid. <laughs> Extra substituut moedigen. Nee, Nee, nee, nee. <tie> Hannie, luister nou toch eens naar me. Wat je moet weten en accepteren. En niet jezelf de schuld vergeven. Want je hebt helemaal geen schuld. Drie, alsjeblieft. Hey, je klinkt zo hard. Zo ben je helemaal niet. Als ik er weer aan toe ben om weg te gaan, dan ga ik gewoon weg. En dat moet je accepteren. Hij kan me niks meer schelen. Spijt me, maar die leeft in zijn eigen wereld. Maar jij... Je je moet het accepteren. Alsjeblieft. Oh, stil. De actievoerders in Groningen, Drenthe en Overijssel... ...hebben gezegd dat zij voorbereidingen hebben getroffen voor acties... ...om de doorgang van de laatste in een serie treinen... ...met aan boord Amerikaanse munitie te blokkeren. Het vertrek van de trein, die mogelijk zal worden bewaakt door defensiepersoneel... ...zal naar verwacht vanavond plaatsvinden... ...na verschillende malen te zijn uitgekomen. Echt waar. Die politiemensen zijn zo ontzettend arrogant. Laat je gewoon zitten. Zij kunnen dat wel doen. Hou oh, goed. op. daar is ze. Oh, spijt me dat ik te laat ben. Er is een gek op het bureau. Jullie hebben al wat zien. Ja, ga maar zitten Martine. Ik haal wel wat voor je. Wat wil je? hebben? Oh, alleen een kop kopkoffie, ja. Oh, Melanie. Kijk. Ze is verliefd op u. Spottelijk. Nou. U moet niet overdrijven. Ik ben haar de afgelopen paar weken een paar keer tegengekomen. We zijn praktisch buren daar op de Rademarkt. Zeer geruststellend. Dat u zo vriendelijk bent om zich in ons te interesseren. Hmm, vriendelijke belangstelling komt al vaker voor. Toch is het van de politie niet gewenst. Ik ben hier niet in functie, mevrouw. Melanie is achter u aangegaan en loopt u voortdurend in de weg, de pestkop. Daar is er heel goed in. Als ze de kans krijgt, zou ze bij u intrekken. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, wat ik je net vroeg, Melanie. Bij welk vriendinnetje logeer je op het ogenblik? Oh ja, zodat je de moeder kan opbellen en zeggen dat ik niet meer mag, hè? Nou, vergeet het maar. Het is een wonder dat ik nog vriendinnen heb. Ja, dat is het zeker. Boven natuurlijk is het. Mm, Ongelooflijk, dames. Zoals jullie met elkaar bekvechten. Gaat jullie altijd op die manier met elkaar? <laughs> jullie hebben mijn middelaar nodig. U hoeft zich niet proberen onpartijdig voor te doen, commissaris. Welke rang heeft u eigenlijk? Ach, probeer nou, nou toch eens nog een keer aardig te zijn, man. Ben je bang dat je mee kop of zal barsten. Nou, hou sorry. jij nou ook op, Melanie. Drink je koffie en, en wacht op je beurt. Kan ze ook niet tegen. Zometeen begint ze te huilen. Oh, huilen? Wanneer heb jij me ooit aan het huilen gehad? Alsjeblieft, rustig nou iedereen. Martine? Ja, Melanie, stil nou even. Martine en Melanie, waarom adopteert u de niet als u het zo fantastisch vindt? Omdat er niets met haar aan de hand is, mevrouw. Ze heeft al een moeder. Ik zou u aanbevelen om de eerste maand op proef in huis te nemen voordat u de formulieren tekent. Laten we nou proberen de echte mogelijkheden onder de loep te nemen, ja? Als u die ontdekt heeft, dan zou ik daar graag iets over horen. neem me niet kwalijk dat ik zo licht geraakt was, Sylvie. Geweldig. Nou, luister eens. Jullie hebben elkaar zitten bedreigen. U heeft zeker de macht om Melanie op een of andere kostschool te doen, als u dat zou willen. Oh. Ik ben blij dat u zich dat ja, realiseert. Maar zij is er benauwd voor en zij, uit zelfverdediging, denkt erover om een klacht in te dienen bij de Raad van Kinderbescherming. Vanwege ongeschikt ouderschap. Wie heeft dat idee in haar hoofd gepraat? Vraag ik me af. Onder normale omstandigheden zou ze niet veel kans hebben. Maar sinds haar vader weg is en u recente moeilijkheden in oogschoon genomen... Daar tenomen, praat ik niet over mee. Daar hoeven we niet over te praten. Maar u moet Melanie niet uitmaken voor wraakgierige leugenaars in het bijzijn van de vrouw die bij u de huishouding doet. Hoe Ik mijn huis onderhoud en wat ik tegen mijn bedienden zeg is mijn zaak. Luister mevrouw, ik weet wat er is gebeurd op het vliegveld van Luxemburg en waar u tot gisteren geweest bent. Ik neem de verantwoording op me dat ik het aan Melanie heb verteld. Ik geloof er namelijk in om kinderen de waarheid te vertellen, altijd. Maar wat ik ongelooflijk vind is dat wat Melanie heeft gedaan voor u totaal niets betekent. Ik verwacht van Melanie dat ze doet wat er gezegd is. Dat betekende thuis te blijven. In het geriefelijke huis dat ik voor haar ter beschikking heb. Geriefelijk? Wie voelt zich nou geriefelijk met een heks over zijn schouder? Laten we het nog eens hebben over een kostschool of een pleeggezin. Pleeggezin? Hoezo? Omdat er een mogelijkheid bestaat dat de raad u van uw voogdijschap zal ontheffen... ...en haar in een pleeggezin onderbrengt, als ze een klacht indient wat ze niet doet, tenzij u haar wegstuurt. Is het niet in u opgekomen dat dit soort dingen... tussen ouder en kind uitgezocht moeten worden? Ja, als het maar uitgezocht werd. Als u voor de raad op dezelfde manier tegen Melanie spreekt... als u dat hier heeft gedaan... dan kan ik u garanderen dat u Melanie kwijtraakt. Zou me een hoop geld schelen? Misschien niet. Er zou van u verwacht worden dat u meehulp de onkosten betalen voor haar... in verhouding tot uw inkomen. Sylvie, luister nou alsjeblieft even naar me... Ik heb geen bescherming gekregen, behalve wat ik zelf heb kunnen vinden. Je hoeft jou mij niet druk te maken. Als je nou die kostschool maar vergeet en me tegenover Elting niet meer als leugenaar te koop zet. Ik hoef toch zeker niet op het matje geroepen te worden over mijn gedrag tegenover mijn hulp in de huishouding. Goed, ze zou nog geen ontslag nemen als jij een massamoordenaar was. Vertel dan nou jouw verhaaltje maar over die vergissing en identiteit. Maar vertel dan niet dat ik het allemaal uit mijn duim heb gezogen over Luxemburg. Ben helemaal gek? Je zult jezelf bedoelen. Jij behandelt haar alsof ze je slafin is. Ik moet mezelf toch op de een of andere manier verdedigen. Je moet je op de een of andere manier gedragen. Ja, terwijl jij de halve wereld rondreist met cocaïne in je BH. Uh, ik, ik ben nog niet eens met de jongerenbaat geweest. J Jullie kunnen een deal maken, voor zover ik het kan bekijken. Geen kostschool, geen aanklacht. Is het niet zo? Is iemand daartegen? Melanie, kun jij het zelf niet rechtzetten met mevrouw Elting... en je moeder haar verhaal over Zwitserland gunnen? Eerst wil ik horen over die kostschool... Nou, een kostschool kost een hoop geld. De enige reden waarom ik je erheen zou sturen is... ...omdat je zoals je er nou voor staat totaal onhandelbaar bent. Tippelen voor het huis, bedoel maar. Dat is maar één keer gebeurd. Ja. Je bent voortdurend ongehoorzaam en ruzie -schopperig. En je gebruikt smerige taal. Ja, dat zegt Elting. Ik, ik, je bent niet bepaald goed gezelschap voor een volwassene. Daarin ben ik het niet met u eens, maar smaken verschillen. Trekt u het dreigement over de kostschool eens in... en ...dan kunt u nog zien. Ik, ik moet toch een beetje vrijheid hebben om met mijn vriendinnen op te trekken... Geen huisarrest meer. Neem aan dat u geen bezwaar heeft. Dat de kinderen hoeren taal uitslaan. Oh. Dat is uw dagelijks werk. Maar niet het mijne. Hoe weet ik trouwens zeker dat ze me vanavond niet dat oppakken en in het nonnenhuis opsluiten. Wordt een 16-jarig meisje zo paranoïde. Doordat ze een moeder heeft die handen op de hoogte midden. Oh Zeker. Mijn god. Begrijp Houd, nu het waarom de een zo. de ander probeert te ontvluchten. Nee, daar niet, hou je mond. Je moeder voelt er niets voor om mensen van de politie tegen zich in het harnas te jagen op dit punt. Ik zou het niet op prijs stellen als zij die belofte verbrak. Ze heeft helemaal niks beloofd. Wat wordt dit vervelend, Melanie. Je bemoeit je niet meer met mijn zaken. jouw op met het martelen van mevrouw Elting. En dan zweer ik je dat ik je niet aan de afschuwelijke nonnen zal overgeven. In de nabije toekomst. Nog twee jaar, dan staat ze op zichzelf, moet u maar denken. Nou, reken maar. Nog maar anderhalf jaar, Sylvie. Dan kun je mijn studie gaan betalen. Mag ik nou vertrekken? Mag ik nou gewoon weglopen en gaan en staan waar ik wil? Vergeet het dan maar. Dan ga ik op de politieschool. En als ik dan bij de recherche ben, dan laat ik al die ongeure vrienden van nee, je opleken. Nee, laat niet. Nee, echt niet. Oh, dat is er. Vertel het dan oh, zelf maar. hoe lof je bent er. Ik was al bang dat we je weer een dag moesten missen. Ja, Martine, ik zal het inhalen, ik beloof het. Uh, het spijt me echt. Maar laat het me even uitleggen. Ja, ja, ik vind dat je dat wel verschuldigd bent. Ja, kom maar even mee naar mijn kantoortje. Een paar telefoontjes van je, Martine. En die heb ik op je bureau gelegd. Antwerpen zou terugbellen, zei hij. Antwerpen? Mm -hmm. Nou, ga zitten. Ja. Zeg, Roelof, dan moet je Oh. Ja, nee, ga je gang. Uh, het lijkt hier soms wel een gezellige familie, en dat vind ik fijn. Ik vind het ook fijn voor je dat je Ineke hebt ontmoeten ze een aardige meid. Maar wij moeten op je kunnen rekenen. Ja, ik weet het. Het is gewoon onmogelijk, ik moet er iets aan doen. Het lijkt al alsof het de bedoeling was om er de hele nacht op te houden. Zij is een nachtmens, weet je. Dit is een standje. Zorg ervoor dat ze het niet weer uithaalt. Oké, okay. ik zal dat doen. Je kunt je niet voorstellen hoe lastig ze is. Dat wil ik niet eens proberen. Nou, ik dacht dat ik heb met jou zou kunnen praten over haar. Ja, op een keer wanneer we allebei vrij zijn, ja. Maar dit te laat komen moet ophouden. Ja, het houdt echt van op, echt waar. Het is, is zo'n zo koppige meid. Ja, goed, als je goed, dat... goed. Op tijd komen is dus het enige waarin ik geïnteresseerd ben. Ja, het, het ene moment is, is heel intens en het andere moment je de eerste de beste zak die van lul wordt gezet. Ja, sorry, Roelof, maar genoeg nou. traktie maar eens op een borrel waar we het niet zo druk hebben, hè. Maar nu aan de slag. Oké. Okay. Het zal niet weer gebeuren, echt. Ik, de de deur de is deur. daar, achter je. Ja, hallo Joke, met Martin. Zegt, heeft Vink nog iets uit die familie Bunning kunnen krijgen? Is die jongen gevonden? Oh, nou hij zal met dit weer niet uh, in zijn ziekenhuiskneren rondlopen, denk ik. Oh ja, dat zal wel. Oké, okay, dag. Eh, uh, ja, dat zou ik op prijs hebben, Joke. Dag. Hoe oh, Ja. Oh. Mevrouw Lampt. Martine, is, is Katrien hier geweest? Katrien? Oh mijn god, ze is weer verdwenen. Nou, nou, nou, kom maar even op adem. Roelof, uh, haal even een glaasje water als je wilt. Ik, ik dacht ik het dacht, ze misschien... We hebben, we hebben het over jou gehad. Ja, een, een, een, een... Alsjeblieft, mevrouw. Dank je wel. Oh. Oh. Nee. Ga maar even mee naar mijn kantoortje. Nou, wat is er gebeurd? Ze, ze was zo vreemd sinds ze terug is. Dat was uh, gisteren. Ja, vervreemd noemde Henk het. Geen contact. Ze zat maar in de kamer naar de radio te luisteren. Naar het nieuws was ik krankzinnig eigenlijk. Dus vanmorgen heb, heb ik haar meegenomen de stad in om te winkelen. En dat wilde ze wel? Nou, ze, ze had er niet veel zin in. Maar ja, ze ging toch mee... Ja, ze wilden zo'n zo soort overrol zo, zoals monteurs dragen, maar dan warm en, en, en waterdicht. Oh ja, die ken ik wel. En waarom wilden ze zo'n uh, overrol hebben? Ja, dat, dat weet ik niet. Ze, we hebben er overal naar gezocht en toen, toen hebben we er eindelijk eentje gevonden in een zaak voor vakkleding. In de oude Ebbing, mm. Ebbingestraat, geloof ik dat het heet, Een grote winkel. Ik heb hem voor haar gekocht. Nou ja, ze, ze heeft hem zelf gekocht, want ik had haar geld gegeven. En toen toen, toen wilden ze nog even rondkijken. Uh -huh. En, ja, ik, ik stond gefascineerd naar die overhol te kijken. Zoiets zou ik zelf nooit kopen natuurlijk. <laughs> maar wat mensen zoal niet dragen. En, uh, de... en toen is ze er vandoor gegaan? Ja, dat, dat, dat, dat denk ik. Het duurde een minuut of twee voordat ik er weer bij was. En toen dacht ik... Oh mijn god, waar is ze? Want, want ze had gezegd, ja. onderweg, ze zei... Ze zei, oh, daar zul jij niet van opkijken. Ze zei dat als ze weer weg... ...wou gaan, ze dat zou doen... ...en dat, nou ja, dat ik het moest accepteren. Ja. Uh -huh. Ik had niet gedacht dat het, dat het zo gauw al zou zijn. En waarom dacht je dat ze hier zou zijn? Ach, dat, dat, dat, dat, dat hoopte ik alleen maar. We, we hadden het gisteren over jou gehad. Ik, ik, ik had gezegd dat ze misschien... Eens ...met jou zou willen gaan praten. Uh -huh. Ze zei dat ze daar in principe... ...geen bezwaar tegen had, maar... ...dat, dat, dat er niks was waarover ze met jou zou moeten praten. Misschien er één gaan? Nee, nee, nee. Ze is niet bij hem. Ze is bij een vriendin in Nijmegen geweest. Vriendin. Had ze wel een vriendin in Nijmegen? Ja, dat, dat, dat, dat zou wel, maar... Ja, Katrien zou het niet verklappen. Daar, daarvoor is ze veel te loyaal. Ja. Nou, ik hoef je niet te vertellen dat je dit over een paar jaar toch zou moeten doorstaan, Annie. Hm? als je dat zo zegt, dan klinkt het juist. Maar als, als, als ik thuis ben... Nou, alsof we hebben toch We zijn nu op precies hetzelfde punt aangeland als toen je hier voor het eerst was. Het enige wat je kunt doen is het aanvaarden. Uh, excuseer me even. Jeugdzaken met land. Ah, hallo, ik hoorde dat je geweld had. Oh, nou, vertel het me dan maar. Echt waar? Wanneer? Nou, nogal een risico voor hem, hè? Ja, ja, dat neem ik aan. Ja, natuurlijk, als ik het wist, maar ja, dat is een zaak voor onze recherche natuurlijk. En je hebt Albert zo ontmoet? Hm, dank je. Ja, met mij gaat het wel best, hoor. Ja, hetzelfde. En met jou? Zeg, uh, uh, wacht je nog een moment? Ja, Ga je ik, weg? Oh, hani, ik, ik ben hier zo mee klaar. Ja, ja, ik, ik wil je tijd verder niet in beslag nemen. Ik, ik, ik, ik kan beter naar huis gaan en Henk bellen. <laughs> wacht nou nog even, als je kunt, hè? Uh, ja, ik, ik heb hier iemand op kantoor. Nee, dat niet, maar... Ja, ik ben blij dat je gebeld hebt. Goed, jij ook. Ja, dag, Orva. Nou, uh, uh, wie niet een kop koffie? Nou, nee, nee, dankje, je, dank je. Je bent erg aardig, maar ik, ik moet het nu echt aan, aan Henk gaan vertellen. Hij is... Ja, nee, nee, die detecties waren ook niet goedkoop. Nee, hè? vanzelf niet. het niet. Dus. Dag. Het, het spijt me dat ik zomaar kwam binnen. Oh, dat geeft helemaal niet, hoor. Sterkte. Zeg, ze hebben dat benzinejochie dat uit het ziekenhuis was ontsnapt opgepikt en Fred Fink is op weg hier naartoe met hem. Hij kreeg het zeker koud, dus toen maar naar huis gestapt. Nee, he? zat in de gang buiten een kamer in een pand in de hoogte. Hmm. Iemand heeft hem aangegeven, had ze ziekenhuiskleren nog aan. En verder hebben ze niemand gevonden. Hmm. Zullen ze die kamer wel in de gaten houden, neem ik aan. Zeg, Rolof, kun jij er in ieder geval bij blijven wanneer ze er zijn, zodat Fred Fink zich een beetje gedraagt? Clear ja. is dat, zegt die man. Ja, het kan. Het enige wat ik mee bezig ben is een moeder die op ieder moment kan binnenkomen. Oh. Daar zijn ze. O oh jee, met handboeien. Oh, jammer dat je hem in het ziekenhuis nog niet in de boeien had gedaan. Zou ze een hoop moeite bespaard hebben? Goed, we zullen hem niet weer uit het oog verliezen. Heb je je geheugen weer teruggevonden, Kor? <tusk> oh. Die andere twee snotneus hebben we ook zo. Ik zal wel met Kor praten als u... Ik uh, help wel. Is niet nodig, dank u. Oh ja, en hem weer laten ontsnappen. Ik ben helemaal knetter geworden. Wij zijn met z'n tweeën hier, geen probleem. Ik bel wel wanneer ik met hem klaar ben. Of u kunt een van uw mannen op wacht zetten voor mijn part. Wij regelen hier onze eigen conversaties wel. Domme wat ben jij verwaand, zeg. Moet ik soms de AC bellen. Die geeft je een klap op je kont dat je vijf jaar op je gezicht moet slapen. Ja hoor, daar staat de telefoon. Bellen maar. Ja, doe dan maar. Jongen, jij blijft hier totdat ik je weer ophaal. Begrijp je dat? Of ik zal je... Nou, uh, Cor, ga hier maar even zitten. Ik houd u op de hoogte, hoofdinspecteur. Ga zitten. Cornelis Bunning, 15 jaar oud. En je woont samen met je vader in de Scheverstraat nummer 42, klopt dat? Wat u zegt, mevrouw. Ik zou graag willen dat je daarmee ophield en dat je het zelf zegt, Cor. Ja, maar mijn hoofd doet pijn. Je kon er wel mee het ziekenhuis nou uitglippen. Mooi gedaan hoor. Ja mevrouw. Het spijt me, maar ik weet het niet. Ik liep op straat. Ja, helemaal in de hoogte. Woont tien daar? Tien mevrouw? Je zuster. Hoe oud is ze? Cor, ze zijn ook met je vader aan het praten nu op ditzelfde ogenblik. Hij heeft ons al verteld hoe oud ze is: drie jaar ouder dan jij. Hoeveel is 15 plus 3? 18. Goed zo, je hersens werken nog. Hoe heet het vriendje van Tien? Ja, kom, luister nou eens, jongen. Geen kans dat we je vrijlaten voordat je ons meer vertelt, begrijp je? Dit is een zeer ernstig geval. Maakt ons niet uit hoe lang we je moeten vasthouden. Nou, noem je de, de naam van Tiens vriendje of niet? En ook waar die woont graag. Anders ga je maar ergens zitten om erover na te denken voor een paar uur. Of uh, tot wij ze vinden en ze het onszelf vertellen. Als jij niks met die schoolbranden te maken hebt, dan hoef je je ook nergens zorgen over te maken. Nou, wat vind je ervan? Ik kan me niks herinneren. Goed dan. Wilke? Willeke? Zeg, wil jij het eens proberen met Cor hier? Alles wat hij weet over die schoolbranden? Ja, is... Nee Cor, hier blijven, jongen. Zeg, en als er niks uitkomt, dan uh, laat je maar ergens zitten. Maar hou een oogje op hem. We houden hem hier voor onbepaalde <tus> tijd vast. Ik ga het officier bellen. Als ze nog komt, dan mag ze wel opschieten. Ze komt heus wel, zo snel als ze kan. Als haar oom het tenminste niet in zijn hoofd houdt om erop te sluiten of zoiets. Ja, het is niet mijn bedoeling om je zelfvertrouwen te houden, te schoteren. Maar zou je toch niet in sluiten? Ze was erg gespannen de laatste dagen. Ik ben ook zenuwachtig. Jij niet dan? Ja. Ik zou me zorgen maken als ik niet zenuwachtig was. Ja. Wat zou je verwachten? De trein komt er echt aan en wij gaan hem echt tegenhouden. En als ze niet terugkomt, wat dan? Ze komt of ze komt niet. En als ze niet komt, dan ga ik als het voorbij is wel ophalen. Met speculeren komen we nu nergens. Oké, okay. oké. Okay. In ieder geval werkt het weer een beetje mee. Als het nou maar helder blijft, kan me niet schelen hoe hard het vriest. I don't care how hard it freezes, as long as I've got my electric Jesus. <laughs> Wat heb je dat nou weer vandaan? <laughs> Ken je dat niet? Weet ik niet, uh, een of andere Amerikaanse country en western uh, zanger. I don't care how hard it freezes, as long as I've got, got my electric Jesus. <laughs> Ah, uh, wat is er? Ben je hier nou echt naar aan het kijken? En wat dacht je dan dat ik deed? Je kijkt toch nooit naar die troep. Ik was het wel aan het proberen. Behalve oh, dat jij me niet met rust laat. Nou, er is iets aan de hand. Ik ken je niet zo erg goed, maar goed genoeg om dat te merken. Ja, er is iets aan de hand. Je vertelt me nooit iets. Nooit. Toevallig is het zo dat ik voor ons beiden moet zorgen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Stel je dat niet op prijs, toch is het zo. <laughs> hoe kan ik dat nou op prijs stellen als je nooit iets tegen me zegt? Alleen maar doe dit en doe dat. Ik ben een gesloten persoon. Jij bent er tegenovergestelde. Jij houdt alles voor je. Maar ik... Daar heb ik mijn redenen voor. Weet <sighs> je dat ik echt onder de indruk ben van hoe het ging vandaag? Dat gesprek met Martine, met ons drieën. Fijn voor je. Maar je denkt toch niet dat ik het leuk vond? Ja, maar je bent toch gekomen, je hebt gepraat. Ja. Nee. is jammer, ik ben niet in een positie om nee te zeggen tegen de politie. Zelfs niet tegen haar. Oh, zit dat je dwars? Ik wil je niet zo hard praten? Elding is niet thuis, ze is aan het boodschappen doen. Je denkt toch niet dat ik direct naar Martine zou rennen als je me iets vertelde? neem het risico niet. Goed, geloof me dan maar niet. Sylvie, wil je mijn studie betalen als ik het zou kunnen? Dacht dat je naar de politieacademie Ach, Ben je gek? Kun je mij als agent voorstellen? <laughs> nee, dat niet. Nou, dan moet het toch de universiteit worden. Oh ja? Ja. Met welk geld dan? Gewoon. Uh... Er is toch geld? Uh, zoveel zal het niet kosten. Er is geen geld meer. Twee maanden geleden is het opgehouden. Wil je toch weten wat er aan de hand was? Nou weet je het. He? Ik, ik dacht dat, dat hij ervoor gezorgd had. Ik bedoel, dat het ergens in veiligheid was voor ons. Ja, dat dacht ik ook. En, en zorgt uh, uh, Bart daar dan niet voor? Bart... Zorg nergens meer voor. Hij had ook nooit iets met dat geld te maken. Ja, nou weet ik veel. Het geld werd altijd iedere maand overgeschreven op de rekening van een bv in Amsterdam. Een van Nico's zaken. Ik wist de naam van de man daar, Mr. Wijd. Nico zei dat het een trustvunt was. Oh, ah, nou kon niemand er dus aankomen. Geld is weg. Geen bv meer, geen Mr. Wijd meer. Er staat ongeveer 3000 gulden op de rekening. Het, uh, het huis is toch nog van ons, dus dan... Uh... Ik heb het uh, twee weken geleden bij de makelaar in laten schrijven. Oh. En je, je cocaïnehandel, dat, dat was alleen maar om uh, geld te krijgen. Oh, daar wil ik echt niet over praten. Ja, maar dat vind ik gewoon klasse. Geen geld meer op de bank, dus jij gaat er even tegenaan met een enorme deal in verdovende middelen. Het spijt me, Melanie, maar het is me niet gelukt. Nee, maar je hebt het geprobeerd. Dat vind ik belangrijk. En ik kan niet typen, en ik kan niet naaien en ik kan mezelf niet voorstellen als werkster. Ik vind dat ik voor vanavond genoeg van mijn zielen blootgelegd. Ja, nou, uh, uh, we verkopen gewoon dit mausoleum en uh, we zoeken een gezellig vletje of zo. We zien wel wat er gaat ontwikkelen. Jeugdzaken, sikkens. Hoi, hoe gaat het? Ja, ik heb op mijn lazer gekregen, ja. Hoe oh, blij dat je het leuk vindt. Dus er verder... Ja, dat hebben we net gehoord, ja. Ik denk dat ze het voorzichtig aanpakken. Nou, de Rijkspolitie, de Marichose, wij niet. En je had besloten om het niet te doen. Oh, ik wou maar dat je het niet deed. Ja, toen maar, ja. Nee, ga je gang dan maar. Ja, je taak als individueel. Om je bij de massa aan te sluiten, ja. Ja, ja, ja. Dag. Verdomme. Wat zei je? Oh, mijn vriendin, die doet mee aan die demonstratie. Gaat dwars op de rails liggen of zoiets. Maar oh, met die snelheid zal het toch niet zo'n pijn doen? Ja, nee, ja, maar gisteren had ze besloten om het niet te doen. Nou, dan is ze van gedachten veranderd. ja. Als je door een trein wordt overreden, dan verander je niet alleen van gedachten, maar dan verandert je lichaam ook. Uh -huh. Meneer, mag ik naar de wc? Ja, nog een blikje. Mag ik wat water drinken? Ja, wat wil je nou eigenlijk? Nou, allebei. Ik ga er echt niet vandoor. <laughs> nee. Met mij aan je arm niet, nee. Kom maar op. Mm. Waar gaan jullie heen? Um... Zeg, eh, uh, Cor? Frans Dijkman, zeg je dat wat? Het vriendje van tien? We hebben net een volmachter gekregen om die kamer waar jij zat te wachten te onderzoeken. Die kamer in de hoogte? Ja. Ze hebben vijf bussen gevonden, een blik benzine. En de letters die ze hebben gebruikt, JZC. En die kamer is verhuurd aan een Frans Dijkman. Je geheugen alweer terug, joh. Mag ik naar de wc? Direct terugkomen. Je vader komt eraan en uh, dan ga je met meester Hubertus praten. Wie is dat? Ga nou maar naar de wc. Hm, kom maar op. Wie zijn die andere twee? Een zuster van deze jongen, Ernestine, 10. En haar vriendje Dijkman. Roep uit met hun brommers om erover na te denken wat ze nou moeten doen. Nog een school in brand steken bijvoorbeeld? Misschien niet. Als ze bang zijn, kunnen ze er zomaar vandoor zijn gegaan. Ja, of er is een kans dat zij ook ergens een kamer heeft waar ze zich verschuilt. Maar ik heb het idee dat we ze nou wel gauw vinden. Nou, Cor? Ga daar maar weer zitten, tot je vader er is. Met wie moet ik praten? Meester Hubertus, de officier van justitie. Ja, aardige meneer. Waarom moet ik met hem praten? Omdat je niet met mij wilt praten. Dat heb ik nooit gezegd. Hmm. Je hebt haar helemaal niks gezegd. Die, die man waar hij het over had, is dat de rechter? Nee, dat is de man die beslist wat hij de rechter moet vragen over wat we met jou moeten doen. Zeg, eh, uh, Roelof, ja. ik heb wat dingen die ik nog moet doen. Stuur je zijn vader direct door als hij er is? Ja. Wacht, mevrouw. Hm? Als, ik, als ik met u praat, hoef ik dan niet met die man te praten. Nou, dat kan je niet zeggen. Misschien dat je ook met hem zult moeten praten, hangt er vanaf. Ja, we zijn hier al een hele tijd mee bezig. Die scholen zijn in rook opgegaan, daar is niks aan te doen. Een geluk dat er niemand gewond is geraakt. Frans heeft een pistool. Pistool? Weet je dat zeker? Heeft hij van een Amerikaan gekocht? Ik heb het zelf gezien. Dan kan ik hier even uh, dit toestel gebruiken. Ja, hallo, met Land van Jeugdzaken. Is Fred Vink daar? nolde oh, ook niet. Zeg, uh, luister eens. Die jongen die we hier hebben in uh, verband met de schoolbranden... ...zegt dat Frans Dijk maar de pistool heeft. Ja, dat weet hij zeker. Geef het direct door aan Vink, oké? Okay? Dag. Nou goed dat je dat gezegd hebt, Cor. Nou ze het wachten op je vader. Maar weet je, Martien, we kunnen prima met elkaar overweg nu, Sylvie en ik. Sinds we dat gesprek hebben gehad. Nou ja, prima. Maar uh, beter in ieder geval. Ze praat nou met me. Nou, dat vind ik fijn te horen, Melanie. Ik kan nou wel enig goed nieuws gebruiken, zeg. Ja. Maar uh, ja, dat is niet het echte nieuws. Oh, nee? ik, uh, wat is er dan? Nou, uh, ja, ik weet ook niet waarom ik zo zonder ben, maar Sylvie heeft geen geld meer. Hij stuurt niks meer, sinds twee maanden al niet. En nou is ze bijna platzak. Ze heeft het huis te koop gezet. Uh, Nico, je vader is opgehouden met geldstuur? Ja, hij had een bv in Amsterdam. Daar kwam dat geld altijd vandaan. Nou, ineens hield het op en uh, nou is er geen bv meer en geen geld en niks. Ja, ze probeerde dat smokkelen om snel aan een hoop geld te komen. Nou, je kan niet bepaald zeggen dat jouw leven saai is, hè? Nee. Fijn, hè? Dat ze eindelijk eens met me praat. Ja, zal er wel versteld van staan. We hebben het er nog niet verteld. Jullie hebben niks meer van je vader gehoord? Nee, natuurlijk niet. Al jaren niet geloof. Hm. Nou, ik kan het je beter vertellen, denk ik. Ik zie niet in wat het uitmaakt. Wat? Ik heb vandaag gehoord dat je vader in Antwerpen en Brussel is gesignaleerd. Oh. Hij moet van tijd tot tijd in België zijn, dus... Hij had blijkbaar geprobeerd een heleboel geld te vangen. Ja, dat klopt. Ik bedoel, als hij dat geld wat hij ons stuurde ineens zelf nodig had... ...dan betekent dat dat hij tijdelijk weinig inkomen had. Vertel het maar aan Sylvie, als je vindt dat zij het moet weten. Misschien maakt het niks uit, hoor. Oh, maak je geen zorgen? Ik zal het er zeker vertellen. Fantastisch. Alsof ik een vertrouwenspersoon heb binnen de politie. Ja, <laughs> helemaal. Niet alleen maar. Ja, het is mijn verantwoording om de communicatie tussen ouders en kinderen open te houden. Nou, hier <laughs> laat ik het maar bij. Hij zei toch niet uh, dat Nico deze kant op zou komen, die Belgische vriend van je? Ik neem aan dat hij denkt dat daar een mogelijkheid toe bestaat. Oh. Vind je dat een vervelend idee? Nee, joh. Ik zou hem graag willen zien. Kijken of hij me nog kent. <laughs> ja. Nou, je bent bijna thuis. Ik ga ook naar huis en naar bed. Ik ben dood nu. Nee. Zo vroeger? Mm -hmm. Nou, dag Martine. Oh, ik ben je schat. Bedankt hoor. Oh, God. Oh, God, waar zijn ze nou? Katrien, Katrien, ben jij het? Oh, Thomas. Hey. ja, ik, ik, ik zag de auto niet. Ja, nou, we hoeven niet te luisteren? Dat is niet nodig. Waar is er een? Op de rails. Ga aan het graven. Het is ontzettend moeilijk werk. We doen het om de beurt. En nou is mijn beurt om op wacht te staan. Hé, hey, nee. hoe lang heb je erover gedaan? Oh, weet ik niet. Ik ben om twaalf uur vanmiddag weggegaan met de bus naar assen. Ja? Dat was het enige dat ik kon betalen. Oh, ik wilde het niet riskeren om, om zwart verder te reizen. Nee, nu niet. En toen heb ik gelift en toen. Nee, wat is er toen? Hier ben ik. Ja. Heb je nog wat op de radio gehoord? Nou, een heel veel mensen het. gaan de rails bij Groningen blokkeren. Ja, oh. Reizen dat net iets voor ons is. Dat, dat de trein morgen pas doorkomt oh. als licht is. Hé, hey, daar heb je, daar heb je Rijn. Oh, Rijn, Rijn. Oh, ja, oh, no. oh Rijn. Oh, ik, ik had nooit gedacht dat ik zo blij zou zijn om je terug te zijn. <laughs> wat heb ik gezegd, Thomas? Hier is ze oh. weer. Ja. En we hebben nog uren de tijd. Hé, hey, wat heb je oh. nou uh... aan? <laughs> Mooi, hè? Je hebt haar niet voor me gekocht in Groningen. En sorry dat ik er niet één voor jullie kom meenemen oh, Dat geeft toch niet. Nee. Heb je mijn muts weer bij je? Nee, dat spijpen die heb ik in de politiehoto laten liggen, toen ze me Ja, nou, Niets aan de hand. Thomas, jij nog een keer graven. Hier is de schep. Okay. Maar het moet niet te diep worden. Oké. Okay. Hé, hey, wanneer komt de volgende trein langs? Je hebt nog ongeveer 16 minuten. Rustig aan maar, we hebben tijd genoeg. Zo. Deze keer zullen ze wel geen detectives achter je aan sturen, neem ik aan. Nou. Geen idee wat ze zullen doen. En, en ik wil er op dit moment ook niet aan denken, werken, Nee, we hebben wel wat anders aan ons hoofd. Ik ga even op adem te komen. Ik heb even de hele weg van een verdorp gerend. Kom even in de auto zitten. Daar is het wat warmer. Ach, waar heb je hem neergezet? Ik zag het niet. Tussen de bomen. Daar. Kom maar. Ben ik al? Uh, ja, kom binnen. Het is koud buiten. Waarom heb je eerst niet even gebeld? Sorry. Rens is bij mij thuis. Hij heeft me gestuurd om jou op te halen. Oh, ja? Bij jou? Ja, daar is hij al sinds ik thuis ben. Waarom is hij zelf hier niet gekomen? Ja, waarom al dat spionier? Ja, uh, Martin, dat moet je hem zelf maar vragen. Ja, zijn moeder. Nou, jij. Ik, ik hou er niet van. Behandeld was als een vreemdeling. Ik hou er niet van om behandeld te worden, Tony. Wil je hem niet zien? Ja, dat weet je wel. Hoe gaat het met hem? Hij is veranderd. Je ziet het zelf wel. Hey, God praat gewoon, Tony. Martien, ik doe wat ik gevraagd ben om te... Wat doe je? Ja. Dat heeft geen zin. Hij neemt toch niet op, want hij weet dat jij het bent. Wil je met me praten of niet? Hij wil je zien en met je praten. Als de moeder hier niet was geweest, dan zou ik niet twijfelen. Dit is allemaal zo. Dood. Vals en dramatisch. Ik, ik hou er niet van. Kleed je nou warm aan en kom met me mee. Nee. Doe nou, Martine, alsjeblieft zes stappen naar mijn auto. De verwarming is aan. <laughs> Dacht je dat ik me bezorgd maak over een koudje In godsnaam dan. Ja, kom op dan. Ik ga er niet mee. Dit is ons huis, van hem en van mij. Als u me wil zien, dan, dan weet u waar ik ben. Ik geloof dat hij bang is. Bang? Voor mij? gaat ja, doen zo belachelijk. Ja, ik word helemaal gek van dat spelletje spelen. Ik neem aan dat hij wil zeggen dat, dat hij niet weer terugkomt. Dan kan hij op zijn minst hier komen om dat te zeggen. Er staan hier een heleboel van zijn spullen. Ik geloof niet dat dat het is. Hij wil een deal met me maken. Zodat hij toch het geld van haar krijgt. Ja, uh, min of meer, maar je moet er maar met hem over praten. Nou, dat Kom. zal ik ook doen. Ja, hier. Ja, ik... Ik denk dat je hem wel kunt overhalen om hier te komen praten als je dat wilt. Nee, Tom. Als ik hem daartoe moet overhalen, dan hoeft het niet. En hoe langer we hierover staan te praten, hoe zekerder ik ervan ben dat ik niet met je meega. Ja. Hoor nou eens even, Martin. Begrijp, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, hè. Hij is, lijkt me tenminste, erg veranderd sinds hij weg is gegaan. Je zult het zelf wel zien. En als ik jou was, dan zou ik er niet op rekenen dat hij hier vanavond naartoe komt. Oh, dacht je dat, dat ik daarop gerekend had? verbaas me dat je het niet begrijpt, Don. Wat er tussen hem en mij is, dat is zo omdat we het allebei willen. Als een van ons dat niet wil, nou, tot is dat is dan dat. En als hij niet eens hierheen kan komen om te zeggen wat hij te zeggen ja, ik heeft... Ik zei toch al dat ik denk dat hij bang is? Hij hoeft nergens bang voor te zijn. Dat weet hij zelf ja, ook Ik wel. heb hem net gesproken, jij niet. Zeg dit maar tegen hem. Ik hou van hem en ik wil hem zien. Maar als hij niet hierheen komt, dan zegt dat alles. Alles wat ik hoef te horen. Sylvie, wakker worden. Melanie? Sylvie, daar loopt iemand rond beneden. Weet je het zeggen? Ik lag wakker. kon niet slapen. Ik, ik heb het gehoord. Bel de politie. Oh, Wel, nee. In dit huis kun je niet inbreken. Misschien is het Nico. Echt waar? Zou die ons niet gewoon wakker maken? Dat... dat... Heb je het net pas gehoord? Voor niks. Ach, doe nou, bel de politie alsjeblieft. moet hem zijn. Zou hij niet eerst bellen? Dat heeft hij toch niet gedaan? Ik ga Elting roepen, laat haar maar gaan kijken. Ik hoorde wat. Wat wil ik vervelen? Hij moet het zijn. Is er dan niemand anders die een sleutel heeft? Bart. Ach, nee. Wat zoekt hij toch? Ik zie hier geen geld verborgen, dat weet ik. doe die deur dan op slot? Oh, ik doe het wel. Oh. Nou, goed. Niemand kan hier naar binnen. Het moet hem wel zijn, hè? Hij is uit België gekomen, het is maar een paar uur. We weten dat hij daar was. Maar hij weet toch dat we geen geld hebben? Wat wil hij dan? Waarom vraag je het hem niet als je hem ziet? Het is misschien gek, maar mag ik bij je in bed komen? Nu? Nou, oh, er is toch ruimte genoeg? Alsjeblieft. Ach god, je zag allemaal. Nou goed, kom maar. Je had je beertje mee moeten nemen. Hij komt vast naar boven. Misschien drinkt hij een borrel. Of neemt hij een hapje eten. Nou, ik ga weer slapen. Je bent gek met te slapen beneden. Het is tien over drie. Melanie, ik kan de politie bellen of meer druk zitten maken. Of weer gaan slapen. Oh. Ik bel de politie niet. Jawel. Je je, je, je, je, wil wil je, je nou rustig zijn? Ah. En stil blijven liggen. Het is gewoon niet te geloven. Lekker warm bij mama in bed liggen, terwijl er beneden een of andere verkrachter rondsluipt. Het is Nico. Nou moet je stil zijn. Oh, het laatste wat ik verwacht dat ik slaap zou krijgen vannacht. Hoe oh, laat is het? Bijna kwart over drie. Hij komt zo wel. Als we tegen die tijd niet bevroren zijn. Nee, dan ga dan uit. We springen een beetje in het rond. Buiten is het niet veel kouder dan hier in de auto. Nee. Waar denk je dat hij nu is? Voorbij Zutphen. Ik verwacht hem echt ieder ogenblik. Ik kan de radio beter uitzetten? Dat wil ik ook niet zeggen. En start de motor maar, zodat hij goed warm is wanneer we vandoor doorgaan. Maar ik hoef hem toch niet al die tijd te laten draaien? Nee, natuurlijk niet. Maar hij moet niet al te koud worden, en de radio verbruikt ook aardig wat stroom. We gaan nog even checken. Ik, ik ga wel een beetje meer, hè? Goed. Laat hem maar een minuut of twee drie doorlopen, Thomas. Het zou donkerder zijn als er bevolking was. Maar ik zal niet klaar zolang er geen neerslag is. Zal ik je eens wat vertellen? Ik ben zo opgewonden. Goed zo. Hou het maar verborgen. Jij ook? Ach, ik moet me alder concentreren. En al dat wachten. Mijn hoofd loopt om. Nou, dat moet je niet zeggen. Of laat mij het anders aansteken. Dat zal ik heus niet verpesten. Maak je geen zorgen. Het is nu allemaal eenvoudig. De tijd opnemen en wegrijden. Waar is het rein? We zijn bijna bij de rails. Hier, kijk, zie je? Oh, dat zou ik nooit kunnen vinden. Dat is ook de bedoeling. Ik geloof dat ik het zou kunnen vinden met mijn ogen dicht. Dat ligt op één lijn met die paal daar aan de overkant van de rails, zie je? In de auto was ik niet bang, nou wel. Dat geeft je energie. Je kunt het best gebruiken. Waarvoor? het wachten hier? Als ze er niet zo lang over hadden gedaan om al die mensen van de rails af te slepen, dan waren we nu al thuis geweest. Nijmegen. Hetzelfde huis. Ik zie niet in, waarom niet? Het zal wel niks uitmaken. Ik was er zeker van dat, dat ik daar nooit meer terug zou komen. Ja, moet er ergens heen. Het wachten is het allerergste. Dat wisten we al. Maar er zit ook een goede kant aan. Dat betekent dat ze lekker langzaam rijden. Ja, met, met veiligheidsinspecteurs vooral. Alleen in de eerste wagon. Tegen de tijd dat ze door hebben dat er iets aan de hand is, zijn wij alweer weg in de auto. Ze verwachten dit niet. Neem aan van niet. Oh. Kom hier. Ik wilde dit al doen. Draag je weer zeg. Ik ook. Waarom deed je het dan niet? Nou, om dezelfde reden als jij. Zaken doen voor ontspanning. Oh, daar geloof ik niet in. Maar deze zaken dan? Ja. Zes dagen, niet overdrijven. En wat doen we als hij hier niet langs komt? Wat bedoel je? Hij moet hier langs. Oh, absoluut geen andere weg? Jawel, langs Winterswijk. Maar hij komt hier langs. Zo is hij de vorige keer ook gereden en bovendien, zo is het aangekondigd. Maar als ze dat nou deden om mensen op mijn dwaalspoor te brengen? Nou, probeer je me echt op te stoken. Ga maar weer in de auto zitten. Hij moet hier langs komen. En dat kan ieder ogenblik zijn. Doe nou maar. Als je me weer ziet, dan ben ik aan het rennen. En uh, nou, en nou, je stilstaat, kan ik je nog even pakken. Nou, wegwezen. Thomas ligt vast en zeker te slapen. Oké. Okay. En voorzichtig, Rijn, alsjeblieft. Het is niet de moeite waard om jou hiermee te verliezen. Ga nou maar. Ja, wat dacht je? Nou, stap maar in. Ik geloof dat ik buiten blijf. We hebben afgesproken dat we allebei in de auto zouden zitten. Dat de auto klaar zou staan om te vertrekken. De motor aan en de rechterachterpartij open. Ja, ik weet best wat we afgesproken hebben. Moet je op dit punt ineens individualistisch worden? We zien het wel aankomen. We horen het wel. Ik zit heus wel in de auto wanneer het zo is. Daar kun je heus wel op rekenen. Weet je wat het enige is dat ik vervelend vind? Dat ik de eerste 150 meter of zo zonder licht moet rijden. Wat? En wat? Nee. Laat maar... Ik... Ik hoor wat, Thomas. Hij komt eraan. We, weet je het zeker? Zouden we de lichter moeten zien? Oh, oh nee, dat kan nog niet. Oh Thomas! Nee, hier blijven, verdomme! Katrien, kom terug! Ik... Ik zag hem Thomas, ik zag hem. Kom. Helemaal verlicht. Kom in de auto. Het leek wel of hij stil stond. Ze oh. zitten extra lichten op zoeklicht of zo. Ze kunnen hem zien. Maar hij kan zich verschuilen op die plek. Jezus. Jezus, ik hoor hem. Het leek wel als, alsof hij bijna niet vooruit ging. Als je er recht tegen aankijkt, kun je dat heel moeilijk schatten. Oh, Thomas. Nee, ru Thomas, ik... Rustig nou, rustig nou. Zal ik de auto starten alvast? Wat? nee. Ja, Thomas. Oh, God. Ze zullen hem vast zien. Ze zien hem niet, en wacht tot die lichten voorbij zijn Haal nog even adem uh, god wat reed die langzaam we kunnen hem zo door de bosjes wel zien als hij dichterbij is zie je die lichten bijna daar bij die is Heel ligt plat ze kunnen hem niet zien daar en als hij zo langzaam rijdt dan steek je het niet aan tot die lichten voorbij zijn De deur van de auto staat nog open. open. Doe vlug even open. Hij rijdt hij wel. Hij, hij is in beweging. Stil, stil. Kan je zien waar hij is? Nee, hij ligt plat op de grond. We zouden hem toch niet kunnen zien. Goed, daar is hij. Doe nou, doe nou. Ze, ze, ze kunnen ons niet zien. Ze, ze weten niet dat we hier zijn. Ontspan je nou een beetje. Motor Ik kan zijn niet horen. Zat aan. Zat aan. Ieder moment nou. Ieder moment. Thomas. Thomas, daar. Hij is nou precies waar hij is. Het licht schijnt precies op. Je kunt zijn aarzen. Oh. Niet doen. Katrien, hier blijven. Katrien. Tiende deel van Bureau Jeugdzaken, een horspelserie van James Lee... die werd vertaald door Ria Lee Lohuizen... werd Martine Land gespeeld door Gerry Mantel... Fred Fink door Frans Kokshoorn... Willeke Uiterwaal door Manon Alving... en Roelof-Jan Sikkens door Olaf Wijnands. Barbara Hofman speelde Katrien Terhaar... Bart Reumer, Rijn IJsenga... en Kees Broos, Thomas Tol. Hannie De Bruin werd gespeeld door Faye Rome. Sylvie van der Pool door Joker Rijtsma Hagelen. Melanie van der Pool door Paula Major. De heer Bunning was Dick Scheffer. Kork Bunning, Hans Lichtvoet. Tonny Land, Rob Fruithof. Een nieuwslezeres, Trudy Libosan. De regie had Ad Leupler.